Het is dinsdag 15 augustus 2017. Dit is de Pattenvieren Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. In 2017 was de hele universitaire wereld bezet door linkse opiniehegemonie. Heel de universitaire wereld. Nee, een kleine nederzetting met een universiteit Leiden bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakt het leven van de politiek correcte in de Nederlanden bepaald niet gemakkelijk. Vandaag in de Battenvieren podcast, rechtsgeleerde en filosoof professor Dr. Paul Kluteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, te leiden. Welkom. Hartelijk Dankjewel. dank uh, Dankjewel. Voor, het, uh, ja, voor, voor het interview alvast. Uh, ik ben Slatter Brouwer. Ik heb als mijn sidekick meegenomen Jesper Jansen. Hallo. En was die, in, was die intro een beetje een, een, een verwijzing naar Asterix of zo? Dan ja. moest ik aan. Ah ja, oké. Okay, ja, ja, dat ja. Nee, was dan, dan, dan, dan de precieze oh, tekst. Ja, ja, ja, de precieze, precieze tekst ja, oh. zelfs. Oh ja, ja. ik denk, dat doet me vaag dan. Ja, precies. Er zit veel meer wijsheid in Asterix dan we zouden denken soms. Ja. Denk ik. Ik zal je vertellen, ik zat net in de auto... en uh, op weg hier naartoe naar Leiden... en uh, te luisteren naar... Uh, naar uh, uh, ik, ik luister altijd naar luisterboeken in de auto en ik heb dus nu uh, the, the Lives of the Caesars, in het Engels, van Suetonius heb ik. En je, dan zat ik net naar, naar Caesar te luisteren en dan komt hij er allemaal wel goed uit. En toen, toen, toen, toen, toen, toen, toen moest ik aan Asterix ook even denken, dus hij wordt dan altijd een beetje als een vreestelijke maffe figuur neergezet. Het is, ook een soort, het is wel eigenlijk wel prachtig hoe die, hoe die, die, die wraak... Van de, de striptekenaren op die superieure Romeinen. Ja. En, je, en je denkt eigenlijk... Wat, wat, wat, wat, wat zouden de mensen tegenwoordig van, van Cesar weten? Weten ze niet eigenlijk voornamelijk de dingen van Cesar die ze weten uit Asterix? Nou, hij is geframed eigenlijk. Hè, door, ja, hij is geframed. ja Hij wordt wel echt geframed. Wat ja. Ja. Ja. Ja. Was waarschijnlijk wat, uh, wat heldhaftiger. <laughs> Wellicht. Zeker. Maar wie er nog veel heldhaftiger is... is onze gast. Meen je? Ja, dat oh, meen ik wel. Het lijkt me zwaar overdreven, maar goed, vooralsnog laat ik mij dat aanleunen. In ieder geval, een uh, dappere daad was de, het, het artikel in, uh, op TPO. Oh ja. Uh, waar uh, heel veel mensen overheen vielen omdat ja. ze dachten dat er uh, serieus meldpunten zouden gaan komen. Ja. Om ja. uh, um, uh, aangifte te kunnen doen van oikofobie en occidentofobie. Ja wil ik het nog steeds niet helemaal uitsluit dat dat toch een goed idee is. Die meldpunten als een soort van uh, ironisch satirisch tegenwicht tegen de meldpunten die er zijn. Ja, het ja. zou eigenlijk best goed zijn om, om van dat soort meldpunten te hebben. En daar de voortdurende regering aan te herinneren. Uh, uh, die dan natuurlijk denkt dat dat. Uh, ja, het is een beetje. Net zoals de, de, de, de Church of the Flying Spaghetti Monster. Mm -hmm. Dus de, de, de, dat zit een beetje tussen, tussen enerzijds satire en ironie. Ja. Maar toch ook met een, met een bepaalde serieuze ondertoon. Als je erover gaat nadenken. Over die Church of the Flying Spaghetti Monster. Ja, denk je, ja er zit toch, eigenlijk, uh, zit toch eigenlijk veel meer in dan je, dan je zou denken. En dat is hier ook een beetje mee, volgens mij. Als je, als je werkelijk. Uh, uh, voortdurend ook zou klagen over wat ik dan noem occidentofobie en, en racificatie en ja. nasificatie iemand tot natie bestempelen ja. die, die zichzelf daar om het zacht te zeggen niet in herkent als ja. je voortdurend dat aangeeft bij het openbaar ministerie dan gaat er misschien op een gegeven moment ook eens een keer het muntje vallen dat men denkt ja maar dat is toch ook een zeer serieuze kwestie nou, dan ja dan ben ik bang dat het tegen elkaar opbieden gaat worden. Ja, het zou kunnen. Dat, dat, dat, dat, dan, dat daar dan ook ja. allemaal maat... Het, het, het idee erachter is natuurlijk dat meldpunten een beetje onzinnig zijn. Ja. Dat was ja. de insteek, neem ik aan. Ja, en, en, en, en ook dat, het, uh, een, dat je een, op een gegeven moment een soort van meldpunt... wat ik dan noem een meldpuntcultuur krijgt. Dat, dat dus mm. mensen... Um, uh, zich een beetje goed gaan voelen als ze weer eens uh, iets hebben gemeld bij het meldpunt. Mm -hmm. Dan krijg je zoals de, uh, Roger Moore voor de Seen, dan krijg je zo'n zo halo boven je hoofd. <laughs> en dan, dan, dan begin je de dus dag goed met een goede daad. Ik zal weer ja. eens uh, iets melden bij het meldpunt. Bij de pap in de rij, iedere dag. Uh, ja, je goede ja, daad. Ja, nou, uh, Geert Wilde zei, hij is al vaak een, een, een grens over te gaan. Maar wat hij vandaag heeft gezegd... dat ging wel echt een grens over. En iedereen, ja, en daar ik, heb ik melding van gemaakt. En daar heb ik melding van gemaakt en daarmee word ik eigenlijk een beetje deel van de, van de gemeenschap van de goede mensen die het, uh, het hedendaags fascisme uit. buiten de deur houdt. Hè? Dat is ja. ook een beetje wat Theo van Gogh noemde, naoorlogs, uh, naoorlogsverzet. Het komt ook prima goed uit als bij gebrek aan argumenten, om het dan maar te criminaliseren. Ik ben het er niet mee ja. eens. Ik kan me niet goed ja. uh, met de reden uh, uh, verweren. Dus ik moet het maar criminaliseren, wat ook wel een beetje een totalitair trekje heeft, vind ik. Ja. Dat je via de wet probeert ja. om je tegenstanders, ja. als het ware, uit te schakelen. Het ja. neemt het debat weg, eigenlijk. Ja, het neemt het debat weg, ja. ja, ja, ja. Was jij verrast over de, de, de, de reacties, of had je het eigenlijk wel zien aankomen? Nou, wat ik wel... Uh, kijk, ik, ik, ik ben 61 en ik... Uh, ik zit dus al een hele tijd lang in het publieke debat. Het is en, niet aan te zien trouwens. Hoor. Uh, dankjewel. En, uh, maar, dus ik, ik doe al 25, 25 jaar schrijf ik stukjes en, en, en, en, en heel lang geleden in NRC Handelsblad. En ik heb een column gehad in Trouw en ik heb columns gehad bij Buitenhof. Dus ik zit al heel lang in dat uh, debat, de laatste tijd ietsje minder... Maar ik zit er al heel lang in. En ik meen wel te, te, te constateren dat er dat de laatste tijd, de laatste vijf jaar zou ik maar zeggen, in die zin een beetje een verschuiving is dat um, uh, ironie, satire, under, ook vooral understatement, niet meer, uh, niet meer zo gemakkelijk wordt opgepakt. Hè? Dus ik vind het zelf altijd, ik wil mezelf nooit, liever niet overschreven. Dus, dus als iemand iets zegt waar ik het mee uh, oneens ben, dan zeg ik niet meteen, dat is schandelijk wat je zegt, maar je dan zegt van nou, ja, nou moeten we niet eens een beetje het over een andere boeg gooien. En dat wordt helemaal niet meer zo begrepen. Mooi ja. voorbeeld van, was die bijeenkomst in de Bali toen die we georganiseerd hebben en waar we Um, uh, uh, wat mensen uh, hadden spreken die, die onder andere ook kritisch waren over, over de islam. Waarom haten ze ons eigenlijk? De ja, ja. ja, dus naar aanleiding van het boek Waarom haten, uh, ha uh, haten ze ons eigenlijk van Frits Bos, wat een, een, een, een, een, een, een, een boek is waar verschillende mensen aan hebben meegemerkt, verschillende, een heel, heel verschillend palet uh, gaat in op de achtergronden van het hedendaagse islamistisch terrorisme. Daar hebben we een avond over. Nou weet ik wel dat het een ontbrandbaar onderwerp is, maar toch gaan, gaan, ontvlamt het altijd weer op een andere manier uh, dan je denkt. En op een gegeven moment toen, toen kwam er iets uit de zaal en, en ik zei er dan van, nou, ik zou een beetje uh, anders beginnen dan dat. Mm -hmm. Omdat ik hier niet meteen... Niet... En dan is het meteen... Ja, creatuur is het er eigenlijk mee eens wat er gezegd wordt. En dan krijg je meteen verontwaardigingen. En dan twitteren natuurlijk. een woem, dan gaat er zo'n hele Twittergolf weer door. Nederland. Ja. En dat verbaast me wel. Dus understatement wordt niet meer zo... Uh, ja, de hele, uh, het is heel uh, gespannen. En de, het is gespannen, ja. Ik zie ja. hier ja. een boek van uh, Mario Yiannopoulos, Dangerous, op tafel liggen. Ja, ja. Uh, dat is bij uitstek een persoon die zichzelf absurd maakt... Yeah. Uh, die heel veel grappen maakt en die ook zegt van het, uh, he, uh, uh, zeg maar de politieke correctheid, om het zo te zeggen, heeft totalitaire trekjes. En het eerste wat yeah. een totalitair regime uh, weg wil hebben, omdat het heel bedreigend is, is de satire. Is dat ze uitgelachen worden. Yeah. De, dat, dat je de baas mag uitlachen, dat je de elite mag uitlachen. Yeah. Mm -hmm. uh, ja, ik geloof dat Milo het verwoord met: van, uh, de, uh, uh, uh, Het meest bedreigende is de sound of laughter. Ja. Yeah. Uh, Daarom zijn, ik volgens, volgens mij waarom groepen zoals IS zo fundamenteel humorloos zijn. Ze yeah. ja. zijn gewoon niet grappig. Je hey, mag ook storend. geen grapjes maken over de profeet, nee. bijvoorbeeld. Nee. Maar hij is ook niet echt grappig. dus Het is, uh, <laughs> nee, het is geen heel hilarisch figuur. Nee, maar goed, ja. je kan overal grappen over maken. Je nee, kan overal je grappen over, grappen over maken, en? maar dat wordt niet erg geapprecieerd. Ja. Nee. Dat is inderdaad waar. Ja, ik, ik, ik heb dat boek van die Milo Giannopoulos gekocht... omdat ik uh, drie maanden in uh, San Francisco uh, ben geweest met, uh, met uh, ons gezin. Ja, mm -hmm. Dus ik zat echt in uh, downtown San Francisco... daar aan een uh, rechterfaculteit, heb ik drie maanden gezeten. En ik zat dus vlak bij Berkeley en wij zijn ook en, en toen hadden, was er een enorme discussie uh, op dat moment in de Verenigde Staten over dat no platformen van onder andere die Milo Giannopoulos in Berkeley ja. en ook Ann Coulter en, ja. en Charles en, Murray die gingen uh, ook spreken geloof ik oh ja dat zou kunnen ook dat daar geblokkeerd uh, geweld ook ja, ja, okay. ja en, dan, en, en ik, dat begon mij uh, ja, dat fascineerde me wel. Ik ben toen naar, naar, naar Berkeley toegegaan, toe naar, het, naar het Free Speech Café, want je hebt daar op de campus van Berkeley Universiteit, wat een hele prestigieuze universiteit is, waar ook de, de, de, de Civil Rights Movement begonnen is en die heel veel... Die eigenlijk heel veel uh, ja, het ...doen met vrijheid van meningsuiting... ...althans, althans met de mond beleden dan... Ja. Het, ...het fascineerde me enorm... ...dat juist op die universiteit... ...dat daar... Uh, nou ja, ...zo'n zo figuur als die Janopolis ...werd gedeplatformd... Ge dis ...en disinvited... ...en, en, en inderdaad zelfs niet? met geweld probeert hem... Uh, ...het spreken uh, onmogelijk te maken. Ja, ja, maar gebeurt dat dan niet? Dat vraag ik me altijd af... Is dat een breed gedragen protest of zijn dat een, een, een klein clubje mensen die getriggerd zijn en die, die gaan zitten drammen ja. en, uh, en die het geweld opruien, zeg maar. Ik, ik heb ja. niet het idee dat dit nou dingen zijn, want, want het geeft een heel beeld van de universiteit, um, maar ik heb nou niet het idee dat, dat de meerderheid van die studenten zo, zo denkt. Dat denk ik ook. Uh, ik geloof alleen wel dat uh, wat, wat je als universitaire bestuurder zou kunnen doen, dat is meteen je, je positie daarover duidelijk maken. Ja. Uh, het, is, het is natuurlijk altijd zo. De wereldgeschiedenis wordt altijd bepaald door kleine clubjes. Door kleine clubjes die, en, en, en, en, en een zwijgende massa die iets gedoogt. Ja. ik geloof dat je dat, dit als universitaire bestuurder niet zou moeten gedogen. Je zou nee. meteen een standpunt hierover moeten innemen. Uh, en dat doen ze dan ook niet of, of, of, of, of heel halfslachtig. Uh, maar de stemming, is ook, de, de stemming is ook wel een beetje bedenkelijk. Want ik, ik was dus daar in dat free speech café met mijn dochter en met mijn uh, vrouw. En uh, toen kwam mijn vrouw terug van het toilet en die zei van... Uh, ja, weet je wat er hier op het toilet staat? Uh, ...met lippenstift geschreven... ...kill your, kill your local Nazi... ...today. Ja. En, ze, en ik zei... ...oh, dat wil ik wel hebben. Ik zei, ga even terug... ...want ik, ik ga het uh, dames dan niet in. Dus ik zeg, neem even een foto. Hij heeft er even een foto van genomen van is Dus die mentaliteit. Ja. Kill your local... ...Nazi today. Daar zit ja. iets... ...natuurlijk toch ook een... ...zeker fanatisme in. Ja, en, hè, en, uh, ja, en dan... dan en ...zeker... Zij ja. denken natuurlijk ook dat ze dat dus dan doen door zo'n Janopolis te weigeren. Ze ja. vinden dat een enorme goede daad. Ze hebben, ja. ze hebben het nazisme, hebben ze... Een Joodse homo ook. Ja. Ja, wij vandaan, ja. Waar ze het vandaan halen, hoor. Ja. Volgens mij kampen die mensen met een enorm ja. vraag en aanbodprobleem als het gaat om het aanbod aan nazi's. Ja. En ja. de vraag die er bestaat. Klopt. Voor reden zelfverheffing. Nou, maar ze creëren een eigen vijand... doordat ja. ze het begrip nazi ruimer en ruimer en ruimer maken... Nou ja, dat is ook de achtergrond van dat stukje waar je, mee, waar je net mee begon. Dat stukje ja. over occidentofobie. Um, uh, weet je, het, het is mij een beetje gaan fascineren de laatste tijd... dat, dat ik denk dat mensen uh, niet zozeer nadenken als wel reageren op woorden. Uh, zoals uh, het, bijna iets, iets animaals, iets dierlijks, zoals een, zoals een, zoals een stier... Uh, in, de, in, de, ...in de arena niet denkt van... Oh, ...nou, rode kleur, wat zou ik daar tegen kunnen hebben? Wat zijn eigenlijk de voordelen van, van rood boven blauw of geel? Nee, hij ziet die rode lap en ja. rup, hij reageert daar bijna instinctmatig op. Ja. En ik, ik vind dat je in het publieke debat dat ook... ...dat dat er soms een beetje op begint te lijken... ...dat mensen reageren op woorden. Ze hebben dus bepaalde uh, woorden die een beetje afgevinkt worden. Is iets... Ja. Discriminatie. Is het wel voldoende bijdrage aan diversiteit? Een rood lampje. Of is iets, ja, verbinding, of, of, of, of, of is, ja, dialoog of zo. Weet je yeah. En men denkt niet na over die concepten. Men, nee. men, men, maar men reageert alleen maar op, op, op dit soort mantra's. En men produceert dit soort mantra's. Ja. En toen dacht ik. Ja, als dat nou zo is... ...daar is dat stukje uit voortgekomen... ...dan is het misschien ook aardig om eens een keer... ...een paar andere manta's te gaan creëren. Ja. Naar aanleiding daarvan. Dus, dus, ja. dus als nou vreemdelingenvrees... ...of, of, of xenofobie zo ernstig is... Um, ...wat is het tegenovergestelde daarvan? Nou, um, uh, occidentofobie. Heb je, ja. dat, dat heb je dan toch eigenlijk ook. Zodat je ja. ook op een gegeven moment een soort van taal krijgt... ...waardoor je, waardoor je een beetje met, met, met droge ogen kan zeggen... ...ja, dat is eigenlijk een, oxy, een zeer occidentofobe... Uit uitdrukking. Of, ja. zeer, uh, of dat is racificatie. Iets tot een rassiekwestie maken wat er niks mee te maken heeft. Een beetje in de hoop een eigen, een eigen vocabulaire te krijgen om, ja. om de andere kant van het politieke spe spectrum ook wat instrumenten in handen te geven. Nou, daar ben ik eigenlijk nu mee begonnen en daar ga ik ja. overigens nog meer verder. Ja, dus ik heb dus nu racificatie, occidentofobie, nazificatie, maar zo ja. wil ik ook nog uh, andere termen. Rass hoop ik. Racificatie. En nazificatie, ja. dat zijn geen sinds uh, satirische concepten, want dat is een heel serieus ding dat aan de gang is. Uh, Zou het ja, nou ja, maar dat is natuurlijk met occidentofobie ook een beetje. Dat ook, ook dat is, uh, je, um, de, ik geloof wel dat er wel degelijk een soort van haat, ja, ik hou niet zo van het woord haat, want dat is zo, zo, zo zwaar aangezet, afkeer dan? Een afkeer, een afwijzing van de westerse cultuur, mm -hmm. dat wordt gezien als, uh, nou dat is iets als een, als een, wat je als een... Uh, als een badge of pride. Dat kun je echt trots op zijn. Van nou, ik kan de westerse cultuur wel relativeren. Mm -hmm. Er is geen haar op je hoofd die erover denkt... om een vakantiehuisje in Pakistan of Afghanistan <laughs> te nemen. Ja, zoals ik al lang geleden eens een keer tegen Wim Kok zei. <lacht> maar maar de, de, de, dat... Maar toch is dat chic om dat te zeggen. Hè? Omdat ja. het van, dat, dat in elke cultuur... zit wel iets moois. Ja. En, en wat, wat ook zo is. Maar ja. Er zit wel iets moois. Uh, ja, toch? <laughs> ja maar, er zijn wel, maar culturen... verschillen wel. Ja. Uh, en je, je vindt wel sommige culturen... die spreken je meer aan dan andere culturen. Uh, ja. Maar daarover praten... is toch een beetje taboe geworden. Ja. Je, je gaat niet meer zo gauw zeggen... van, nou, de Aziatische cultuur vind ik eigenlijk niks. Ik vind de Zuid-Amerikaanse veel beter. Dat is toch ja. niet helemaal meer meer nad dan, dan ben je toch een beetje een, een, een ja, beperkte. En ook al... wat, wat, zegt, wat zegt een cultuurrelativist wanneer je hem voorlegt? Nee, hey, dat hele cultuurrelativisme, hè, dat is eigenlijk typisch Westers. Oh ja. Wat, ja. Wat zou hij dan zeggen? Ze zijn toch allemaal eigenlijk vergelijkbaar, maar dat ja. het vermogen tot zelfkritiek, wat ik denk dat een schone zaak is, dat, ja. dat is wat ons heeft gebracht tot dat. Een gebouw van steen met elektriciteit zitten. Ja, Die mensen ja. kunnen dat zeggen omdat ze onderdeel uitmaken uh -huh. van de westerse cultuur. Ja. Uh -huh. Ik bedoel, uh, ja, dat soort cultuur. Kwestie... Overigens, als ik, als ik even uh, terug mag gaan naar het woord cultuurrelativisme, dat is een mooi voorbeeld van eigenlijk het vorige punt wat ik maakte. Cultuurrelativisme, uh, cultu uh, cultuurrelativisme is op een gegeven moment een aanduiding die naar voren is gekomen. Uh, ik denk dat het een begrip is dat geëikt is door ethici, die mensen die zich bezighouden met de ethiek. Uh, als aanduiding van de positie dat je nooit vanuit de ene cultuur een andere cultuur mag beoordelen, uh, uh, laat staan veroordelen. Uh, het wordt uh, toegepast over het algemeen op de westerse cultuur. En de westerse cultuur, daar wordt van gezegd, je mag nooit vanuit de westerse cultuur of vanuit de Europese cultuur. Mag je mensen die daar niet toe behoren, die mag je de maat nemen met jouw maatstaven. Dat is cultuurrelativisme. Dat cultuurrelativisme als, is als verschijnsel eigenlijk al heel oud. Je vindt het al bij Montaigne. Je, je, je, je, je, je, je, er zijn allerlei grote denkers waar je dat kunt, kunt aantreffen. Je vindt het bij Rousseau, vind je dat in een zekere zin. De uitspraak when in Rome betekent eigenlijk hetzelfde. Ja, dat, ja, when in Rome do as the Romans do. Dat is dus een hele um, uh, uh, oude manier van denken. Uh, toen de universele verklaring voor de rechten van de mensen in 1948 werd, werd geproclameerd en daar gingen wat activiteiten aan vooraf, mensen gingen erover nadenken, toen kwamen er al cultureel antropologen, die gingen een protestbrief uh, schrijven in uh, The American Anthropologist waarin ze in feite bezwaren tegen die universele potentie van de universele verklaring uh, gingen ventileren, die wij nu zouden herkennen als cultuurrelativistische bezwaren. Maar nou komt mijn punt. De term cultuurrelativisme was er nog niet. Uh, het was er wat... Um, nu herkennen we het omdat we er nu een term voor hebben. Als we nu dus dat, die, die, die, die, die, die verhalen doorlezen in de uh, American Anthropologist... Uh, dan zeggen we, oh kijk, ja, dat is cultuurrelativisme uh, uh, sant. We zijn er gewend eraan om dat cultuurrelativisme te herkennen... omdat we er een term voor hebben... Ja. En zo zou je dus ook moeten krijgen dat je dus ook uh, zegt van oh, oh ja, maar dat is natuurlijk uh, racificatie, hè. Uh, ja. pardon, uh, nou ja, uh, iets tot een rassenpunt maken... wat het eigenlijk helemaal niet is. Ja. Hè? En nog weer even verder, dat mensen zeggen... van, nou, racificatie, nee, la, begrijp ik... ik ben geen racificateur hoor, <lacht> weet je wel? Ja. Dus, dat mensen dat ook, zoals nu mensen dus ook kunnen zeggen... ja, ja sorry, ik ben geen cultuurrelativist hoor... maar ja, ik vind toch wel dat alle culturen gelijk zijn. Kijk, die heeft het niet ja. helemaal gesnapt... want die is dus in zijn, in zijn hele habitus is je nog cultuurrelativist... maar ja. het is gelukt om de term cultuurrelativisme... Ja. Te doen, ingang te doen, vinden als iets wat je niet moet zijn. Ja. Dezelfde schrijvers in NRC Handelsblad en bij jou.nl die zullen nu zeggen, als je zeg, jij bent een cultuurregel... dat is het helemaal niet, weet je. Omdat ze dus al zo uh, in feite in de verdediging uh, gedrukt zijn. Ja. Maar, al, maar het gaat alleen om het woord. Want de inhoud Sieks. van die houding... dat die is nog het het steeds hetzelfde. hetzelfde. Dat is deugdzaam, modieus. Ja, ja, Nest bevuilen ja, is ja, iets heel goed. Dat is inderdaad waar. Maar het helpt al een beetje, <coughs> toch als je een term vindt ik... Ja. Uh, maar misschien ben ik naïef hoor, maar het helpt toch een misschien. beetje als je als term iets al ingang kunt laten vinden. Nou ja, ja. vandaar dus mijn, uh, ten overvloede mijn uh, zoektocht naar een nieuw vocabularium. Maar ja. Dat is waarschijnlijk het begin, de term. Dan, be dan ja. begint het werk pas, denk ik. Nou, want op het moment dat je er een woord ja. voor hebt, kan iemand het ontkennen. Ja, en, dat is waar. En ik, ik heb meer gesprekken met mensen. Dat gaat via, vaak via internet. Dat zijn ja. heel verheffende gesprekken. En dan, dan, als ik een beetje baldadig ben of moe... dan zeg je bent gewoon een marxist. Je zit hier gewoon precies een marxistisch ja, vertoogd. Ja. Ja. Nee, dat is niet waar. Oh, ja. Maar alles wat diegene gezegd heeft... is gewoon marxisme ja. Ja. op de letter. Ja. Wat, ja. wat bereik ik dan? Helemaal niks. Uh, oh, nee. maar die niks. Ik ben er niet Mar zo pessimistisch over. Je hebt wel... Je, je, je, kijk... Je moet nooit verwachten dat iemand dus direct in dat gesprek zegt van... Uh, ja, je ja, is product, je hebt gelijk. Oh ja, ik had het even niet door. Dat gebeurt niet. Nee. Maar uh, daarna kan er toch wel iets, iets, iets gebeuren. Dat, die, de, de, de veranderingen die vinden altijd in stilte plaats. Ja, dat is, dat is ook wel... Ja. Uh, dus daarom ben ik toch ook wel, wel, wel, wel, wel, wel optimistisch over, over dat hele... Uh, over, die he over de hele publieke debat... en die culture wars die ermee ge gepaard gaat. Ik, ik, ik geloof wel dat het een beetje verandert. Maar ja. Nou, we hebben internet. Ik denk dat dat oh. het, het ding is. Uh, mensen kunnen niet anders dan toch uit nieuwsgierigheid... maar eens gaan kijken wat die vuile natie van een kliteur ja. wel niet geschreven heeft. En oh, het ja. valt uit zijn humanist. Ja. Oh, wacht even. Ja. Spreekt over inclusiviteit en compassie. Maar dit is niet de manier. Nee. En, en ja, mensen zijn toch ja. ook wel behept met rationele vermogens. Dus het zou inderdaad wel kunnen dat het blijft plakken. Ja. Ja. Dat, en als je het natuurlijk hope. in een ja. openbaar debat doet, dan blijft mm -hmm. het misschien niet plakken bij je tegenstander, maar de wel misschien het publiek denkt, hé, hey, dat is inderdaad wel marxistisch of ofzo. Ja. Ja. Uh, maar wat het jammer is, dat ik, wat, ik vraag me ook af van, van stel dat je hetzelfde artikel twintig jaar geleden had gepubliceerd. Dan denk ik dat de reactie, het, het artikel over occidentofobie, uh, ja. Zou de reactie dan veel minder extreem zijn geweest en zouden veel meer mensen niet ja. doorhebben dat, het, dat er ook wel een, een, een tang in cheek uh, in zit? Uh, ja, dat, ik, ik, ik weet het niet helemaal. Wat ik, wat ik wel weet, dat ik in, ik geloof dat het 2004 was, schreef ik een stukje in toen NRC Handelsblad. Ja. Uh, niet alle culturen zijn gelijkwaardig. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, was ook, uh, dat was ook heel okay. erg fascistisch hoor. En nazi's. Ja. Want als je zegt dat niet alle culturen gelijkwaardig zijn, dan is het stapje van, nou, die men, daar zijn de mensen kennelijk niet allemaal. Hè, in, in die logica gaat zo, daar zijn die mensen kennelijk ongelijkwaardig. Ja. En uh, heb je superieure mensen en inferieure nee. mensen. En dat zeiden de nazi's ook, en dan ja. zijn we weer thuis. De stap naar ras is dan ook weer heel klein, ja. want cultuur ja. wordt de laatste tijd, dus cultuur zullen, dus. en nationaliteit ja. wordt de laatste tijd ook nogal vaak Klopt. met ras verward. Maar het rottige is, daar zit wat in. In dat idee van, als je verschil maakt ja. uh, tussen verschillende culturen. Hè. Ja. Sommige zijn uh, domweg beter dan anderen. Dat, dat kun je eigenlijk niet zeggen vanwege ja. je standpunt. Ja. Maar ik denk altijd, ja, iedereen heeft een cultureel standpunt. Dus in die ja. zin zijn we allemaal mm -hmm. gelijk. Dus mag iedereen het ook over elkaars cultuur hebben. Ja. Dat ah. als primer. Ja. Uh, waar ging ik heen? Nee, <laughs> niet. Ja. Nee, het... Um... Ik ben het even kwijt. Nou, dat komt straks dan, maar je hebt ook nog eens gelijk met je primer. Maar het punt is natuurlijk met cultuurrelativisme, dat is het hele punt. Het wordt nooit cons consistent toegepast, mm -hmm. dat is het hele punt. Het is een inconsistente positie mm -hmm. uh, en um, uh, grappige is dat, ik, ik ben er op het cultuurrelativisme gekomen. Door het lezen van boeken over praktische ethiek, bijvoorbeeld James Rachel's The Elements of Moral Philosophy. Dat was eigenlijk dat ik erop mee geconfronteerd werd. Dus ik dacht: ja, dat klopt helemaal niks van. het cultuur-radicalisme is een inconsistente positie, omdat het altijd alleen maar. Uh, um ten gunste van de andere cultuur wordt ingezet. Mm. He, maar het, ja. het is, de, de andere cultuur... Die, die, die mag wel namelijk veroordelend oordelen... over de uh, Europese cultuur. Dus, de, dus je mag wel vanuit Sri Lanka zeggen... dat de Europese cultuur door en door slecht is. Ja. En je mag wel vanuit, uh, vanuit Afrika zeggen... Dat, uh, dat de Amerikaanse cultuur door en door slecht is. Dus dan mag het ineens weer wel. Mm. Het mag alleen omgekeerd uh, mag het niet. Is dat niet een... een, een perverse combinatie van de meester-slaaf-dialectiek... of een meester slaaf denken in ieder geval... Ja, van ja, dat zijn de, de wat mindere volkeren... en die zijn nog zo onderontwikkeld nou ja, dat ze dat, dat, dat nog doen. Dat is inderdaad een, cultuur, een kritiek op het cultuurrelativisme. Dat, dat, dat, daar gaat natuurlijk een heel, heel hotel uh, houding aan vooraf. Ja. En dat is dat, dat men toch een beetje denkt van... ja, luister, wij kunnen het allemaal wel, maar... Uh, het. Nou ja, in pro voettermen voor het klootjesvolk, die, ja, die kan, dat niet, uh, kan dat niet aan. Of ja, wij kunnen natuurlijk wel vrijheid van meningsuiting hebben. Wij kunnen het wel hebben, dat uh, een, een cartoon van Jezus Christus. Maar ja, loslips, die kunnen het helemaal niet aan, joh. Die, die, die, die, die, die schieten meteen in de stress. Nee, dus dat moeten we rustig aan, uh, moeten we rustig aan gaan doen. ...bijzonder ja. narcistisch op een bepaalde manier... ...maar tegelijkertijd... ...heel tegenstrijdig... ...dat nou, aan de ene ja. kant zijn alle culturen gelijk... ...aan de andere kant uh, ja. zijn er dus sommige culturen slachtoffer... ...en lopen sommige culturen achter... Ja. ...maar dan vervolgens erkennen dat de westerse cultuur... ...of de Europese cultuur... Uh, ...feitelijk gezien... ...veruit de meeste welvaart... ...ontwikkeling ja. op elk gebied... Uh, ...of het nou over kunst gaat... ...over wetenschap of ja. uh, wat dan ook... Hm. Maar, uh, ...veruit de meeste... Uh, ...rechten voor... ...alle lagen van de samenleving eigenlijk. Ja. Het uh, zijn dus westerse maatstaven, zegt de cultuurrelativist dan. Ja. En het rottige is, daar heeft hij een punt... Maar je kunt ook ja. nog kijken, het is ja. ook nog een existentiële kwestie van, probeer het eens uit. Waar wil iedereen wonen? Precies. Waar zijn de meeste mensen welvarend en gelukkig? Maar waar willen ze heen? Dat is nog, meer, dat is nog eerder nog een ding. Dus we, we verhuizen heel weinig mensen naar Bangladesh. Ja. Omdat ze denken daar uh, ja. beter, uh, beter terecht te kunnen, zeg maar, als persoon. En heel veel mensen willen in Europa geraken. Dus je kunt ook ja. gewoon, gewoon, gewoon kijken, existentieel, wat kiezen mensen zelf? Ja. En dan is het ja. toch universeler. Uh, dan dan gedachte universele verklaring ja. van de rechten van de mens. Nou ja, en, en, en ze willen andere culturen wel verheffen naar. ...onze maatstaven, mm -hmm. zeg maar. En ook het hele mm -hmm. kromme van hè, bijvoorbeeld... Hoe, uh, of feministes bijvoorbeeld... ...die, ja. tegenover, uh, die uh, voor besnijdenis zijn of zo. Weet je, dat soort... Nou, die durven rare. zich er niet tegen uit te spreken... ...want dat zou racistisch zijn. Nee, maar dan is de cultuur staat weer boven ja. hun... Uh, hè, ja. ...dan is het zoiets van... ...nou, onze ideeën over vrouwen gelden... ...maar die zijn dan weer binnen de westerse cultuur... dus binnen ja. andere culturen weer anders of zo. Je kent de uh, pro progressive stack... Uh, dat, ...dat concept van... ...ja, nou, je hebt, hebt gewoon een aantal slachtofferpunten. Ja. Ja, dus gewoon, ja. En dus dan staat moslim, staat sinds tien jaar staat boven vrouw als onderdrukkingspuntje. Oh, bedoel je dat? Dus ja, ja, ja, ja, dat is intersectioneel ja, ja, ja, ja. denken, hè, dan, dan, ja. wat ik echt een gruwel vind. Ja. Um, ja. Omdat het ook inderdaad er alleen maar voor zorgt dat je mensen nog puur op contingente identiteiten beoordeelt. Ja. Je kunt ja. gewoon zien wie is iemand. Dus heeft hij uh, een handicap? Is hij uh, cis, uh, cisgender? Nou, niet, als het allemaal niet zo is, hoeven we niet naar te luisteren. Ja. En dat is... Ja, een beetje ironisch. Voor dat het lijkt ook uitmaakt wie iets zegt. Ja. Terwijl dat. dat uh, ja. Er uh, ja. uh, wordt ook wel eens gezegd: zoiets van ja, als je uh, onder de 60 bent en je noemt jezelf conservatief, dan uh, ben je helemaal gek, of zo dus ik denk, oh ja, ja. Dat, dat, dat soort uh, dingen, dat alsof het uitmaakt. Wat je persoonlijke achtergrond is. Uh, ja. Jij als blanke vrouw mag niks zeggen over of zwarte Piet racistisch is. Ja, precies. Dat soort dingen. Ja. Of je mag als uh, man niks over de positie van een vrouw zeggen of zo. Wat of, ook heel uh, raar is. Nee, dat was het leuke in de tijd. Dus dat in 2001. Twee, ja, 2001 kwam dus in Nederland. Uh, dus een beetje voor jouw tijd, denk ik. Maar in 2001 kwam dan. Uh, mij, nou ja, voor jouw tijd. Ik, je, je hield je, neem ik aan, toen nog niet met dat soort problemen. Uh, Eigenlijk best. ik maar. het zo zeggen. Maar in 2001 uh, was dat een beetje met Hirsi Ali. Ayani ja. en Siali had natuurlijk, um, en dat was eigenlijk heel grappig, die had alle, alle, alle kenmerken van, de, van het ideale slachtofferschap in mm -hmm. ja. zwart. Twee, vrouw. Drie, besneden. Vier, uitgehuwelijk. Nou, wat ja. kun je meer wensen? Ja. Vanuit een bepaald politiek correct perspectief. Ja. Ja. En, um, maar die begon dus allerlei dingen te zeggen die daar niet zo goed in pasten in het ja. politiek correcte denken. Dus toen was aanvankelijk ook bij de Nederlandse journalistiek, was de houding van, ja, die mevrouw, die zegt het niet allemaal zelf, die wordt gemanipuleerd. Dat is een oh, soort ja. van... Um, he, dat zitten andere mensen aan de zet. draadjes. Dat waren dan, uh, in, de, in termen van uh, Femke Halsen, maar dat waren er allemaal middel. Man, ...mannen van middelbare leeftijd... ...Kaland, die half verliefd... ...op haar waren natuurlijk ook. De en die, grote Satan. En, en dus, ja, dus die zaten... Yeah. Dus die, en, dus, ...en die schoven dan dus... Zo ...deze mevrouw naar voren. Dat is een geweldige vorm van complotdenken. Ja. En, en zelf het maar ze in niks. hun beeld te passen. Huh? Precies. En ja. zelf ze natuurlijk niks. Ja, maar, ja. Wat, dat, een, wat een vrouwbeeld. Ja, je bent ja. een, een blaadje... Ja? ...dat door de, door de, door de, door de, ja, de wind okay, wordt gedreven. Ja, ja, ja, ja, maar goed. Maar dat, zo moest je dus... ...een beetje het verhaal kloppend ja. krijgen... Dat ja de dingen zei, uh, die ze zei. Ga je psychologiseren ja. vaak nog, hè? Dus, oh, het zal al ja. wel uh, gemanipuleerd worden. Het kan niet dat ze dit echt gelooft. Nee. Dat, dat is het, het, het psychi psychiatriseren. Ja, Alles aanpassen aan je wereldbeeld. Want ik wilde het eigenlijk koppelen aan het boek, wat ik erg leuk om te lezen vond, trouwens. dat had een hele... Bardot, uh, Ja, dat had een ja. hele prettige... ja Zo even weggeschreven, okay, hey, fine. weggelezen. Fijn, dankjewel. Dank uh, wel. En, um, we hebben het even over het boek ja. Oh, ja. van Paul Kleeur, Bardot, Fallaci, Hellebæk, Wilders. We zullen even een linkje plaatsen. Ja, leuk. Uh, Kijken. Waar, waar je het boek over gaat. Wat was daar nou mee? Wat was, het, wat was het? nou het punt waar ik heen wilde? Oh jee. Ja, ja, we, we brengen het de heel de vaste ja, af, ja, van ze apropos af. Hij helemaal je wilde, je, je wilde iets zeggen ik, over, ik, ja, over ja, iets over koppelen. Ja. Uh, waar hadden we het nou hiervoor over ik moet wel aan mijn interview skills werken over uh, Ayaan Hirsi Ali mm -hmm. uh, dat je als slachtoffer uh, niks kan uh, Ja, oh, over het psychiatriseren van bijvoorbeeld um, de motieven van Theo terroristen dus wat ze ja. zelf aangeven als motieven ja. dat kunnen niet de redenen zijn wat ze zelf ja. in hun eigen magazine, ja. in hun eigen glossy, want uh, IS heeft een glossy, wel ja. uh, eens gelezen? Nee. Dabiek, ja. eens ja, ja, ja, zeker. Ja, en Sam Harris ja, ja. heeft ook een mooie aflevering over, over ja, why. Ja, ik weet het. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En, um, en, en we willen er maar niet aan aan te nemen dat wat ze daar opschrijven, dat ze dat menen. Terwijl als je dat leest en je kijkt naar een handeling is het volledig logisch. Ja. Maar als je zegt, nee, het is de Noam-Chomsky-methode. Je moet binnen de vijf stappen moet je het hebben her kunnen her herleiden tot het Amerikaanse militaire industrieel complex. Ja. Uh, dat is dan de manier die wij kiezen. Het moet onze ja. schuld zijn. Die mensen kunnen niet zelf iets veroorzaken. Ze hebben dus eigenlijk geen agency. Wat ik weer terug vind gaan naar dat, dat ja, eigenlijk een beetje hm. een narcistische denken. Ja. En ik vond dat dat in dat boek enorm goed naar voren kwam. Omdat het wordt gepsychiatriseerd had ik nog niet eerder gezien. En dat vond ik ook ja. een, een goede zaak net als met ja, het fobie ja, ik ben nou ja inderdaad ik ben er een beetje op gekomen dus door die term fobie uh... Uh, het is een beetje vreemd dat die, dat die term fobie zo'n uh, zo uh, enorme weerklank uh, heeft gevonden de laatste ja. tijd. Hè? Uh, ik probeer het zelf altijd een beetje belachelijk te maken, maar dat lukt nog niet erg, want het gaat nog steeds wel door. Dus uh, islamofobie, xenofobie, uh, uh, christianofobie. Je hoort ja. toch allemaal al mensen met. met die hoor ik uh, niet zo vaak, die laatste. Ja, nou toch ook wel. In de, de, de, de, de Russisch-Orthodoxe kerk, ja. die, die schermt daar een beetje mee. Uh, iedereen kan proberen. He, je kan natuurlijk ook zeggen, nou ja, je kan natuurlijk ook je profileren als, uh, uh, als leidend uh, uh, of, of als, als, als slachtoffer van atheismofobie of zo. Ik dan, of zo, Dawkins of Richard, wij zijn ook slachtoffers. Het, het, zit, niet zo, het zit natuurlijk niet zo in die neo atheïst om zich, om zich in die rol te, te presenteren. Maar het zal, je, je kan het in het begin zo, kun je dat doen. Elke vorm van gerechtvaardigde uh, kritiek kan je afwimpelen door uh, te zeggen dat de ander in de ban is van een, van een, van een fobie. Maar zeg dat maar eens als middelbare blanke kalende man, dan, dan neemt geen hond serieus. Nee. Nou ja, waarom het fobie zo goed aanslaat is omdat het uh, op het moment dat je kritiek hebt op bijvoorbeeld massa-immigratie, ja. uh, het fobie dat heeft in zich dat het een irrationele angst is. Ja. Dat het pathologisch is, dat het ja. dus niet uitgaat van oké okay, ik zie een reële bedreiging. Nee. Uh, maar dat het, ja, dat, dat het iets in jouw eigen hoofd is en dat jij dat uh, verzint. Alsof het eigenlijk. dan ook niet echt zou zijn trouwens. Alsof het niet echt Alsof Nou, in ieder geval alsof het geen reële, reële bedreiging is. Ik moet denken aan de tekst van, uh, van Kurt Cobain. Die zei, just because you're paranoid doesn't mean they're not after you. En dat vind nee. ja. je wel een beetje. Ja, dat nou, ja. paranoïde, ja. maar dat betekent niet dat het niet klopt. Ja, maar goed, ik vind het ook geen fobie. Nee, nou, dat je ergens kritiek op hebt. Ik, maar. Zullen we, zullen we anders een. een, een, een, een uh, ik ga nu een idee opperen. Om de term uh, islamofobie van betekenis te doen veranderen. Gaan we een semantische oorlog overvoeren. Ja. Met de rest van Nederland. Islamofobie betekent. Je kritiek voor je houden. uit angst voor de gevolgen. Dan, dat is namelijk angst voor de islam. Ja? Dat is dus eigenlijk goed. wat het is. Ja? ik ook. En dat, dat, ja, je kan, dat, dat, dat, dat, dat begrip islamofobie leent dat natuurlijk enorm goed voor een, voor een omduiding in de zin zoals je dat hier aangeeft. Kijk, als je even blijft hangen... Kijk, het, het, het begrip fobie, daar zitten twee kanten in die, die, die eigenlijk verschillend zijn. Eén is afkeer van, ander is uh, uh, ziekelijke angst voor. En... Uh, het wordt een beetje vermengd, hoewel dat twee verschillende dingen zijn. Je kan van ja. iets een afkeer hebben zonder ziekelijk bang voor te zijn. En je kan ook ergens uh, ziekelijk bang voor zijn, misschien zonder er een afkeer van te hebben. Ja. Dus het zijn een beetje verschillende dingen en ze worden door elkaar gehanteerd. Maar als je nou uh, de term islamofobie is zou uh, hanteren als een als ze een, als een angst hebben voor de islam dan zou je zeggen dat uh, uh, de minst islamofobe persoon van uh, Nederland dat is Geert Wilders, want hij is namelijk de enige die helemaal niet uh, uh, bang lijkt te zijn, hij durft dingen te zeggen die hem uh, die met zich meebrengen, dat hij tot, dat hij tot voorwerp wordt van uh, kritiek van terroristische bewegingen, dat hij zelfs in hun blaadjes terechtkomt, dat ze, ze voornemen uh, hebben opgevat om hem te gaan vermoorden, en toch gaat hij gewoon door met zijn uh, politieke leven en het doen van de uitspraken die hij doet. Dus ja. hij, is in, hij is kennelijk totaal niet bang voor de islam. Maar Paul, heeft we, hij dat niet een beetje aan zichzelf te danken? Ja, ja, ja. Dat is, uh, had, ze, had hij maar niet zo'n kort rokje moeten dragen? Nee, oh, nee. Ja, ja, ja. Oh, dat kan. Dan kan het niet. Nee, Merkelijk. Nee, nee, nee, nee, dat is inderdaad waar. Dus um, ja, dus dat zou je, zou je moeten, om, uh, moeten omduiden. En dan, uh, ja, de tweede punt, je, die, die korte rokjestheorie, die heeft mij ook erg, uh, heel erg gefascineerd. Um, uh, en dat is ook een, een tamelijk ingewikkeld vraagstuk, die korte rokjestheorie. Mm -hmm. Het is een, uh, uh, ik ben er ook bepaald nog niet uit hoe je, hoe je dat, het is, heel, het is echt een, een zwaar juridisch leerstuk. Ja. Waarin um, wordt het? Wordt dat aangegeven nog als, als verdediging tegenwoordig? In nou, eigenlijk, ja, kijk, eigenlijk speelt dat toch wel een rol. Uh, op het moment dus uh, dat je in Amsterdam uh, bordjes ziet staan... dat je dus beter niet je mobiele telefoon zichtbaar bij je kunt hebben... Ja. is dat eigenlijk ook al een beetje... En nou, nou heb je hem wel zichtbaar bij. Ik heb hem zoals ik hier ja. in mijn binnenzak. En wordt eruit getrokken. Ik kom ja. bij het politiebureau. En de politie, ja, maar ze he, hebben he, een telefoon uh, zomaar. Ja. Dan is het ook al een... En ik zeg, ja, maar luister, is, je mag toch niet stelen... omdat ik hem hier in mijn ja. binnenzak heb zitten? Ja. ja, maar toch, dan heb je een risico geschapen. Dat is wel... En dat is ook waar. Ja, ja, ja. dat is en ook en een kern en, en het is ja. natuurlijk... En we hebben natuurlijk... We doen natuurlijk ook in een zekere zin... een, een concessie aan de korte theorie op het moment dat we onze fiets op slot zetten. Als we ja. onze fiets op slot zetten dan, ga dan en, en we zouden het een keertje nalaten om die fiets op slot te zetten. En die wordt gestolen. En je komt bij de verzekeringsmaatschappij en zegt: ja, nee, dat doet ja. het niet. Want u heeft hem niet op slot gezet. Dan, zeg maar, dan kan je zeggen, ja, maar wacht eens, dat is kort een rokje stelen. Je mag je fietsen stelen, punt uit. Ook al staan ze niet op slot. Dus dat er zijn, zijn allerlei situaties waar we er al uh, naar. Alleen wat. En terecht heb, ook, denk terecht ik. Terecht een beetje. Ja. ja, maar het is dus een, en een, zoals met zoveel van die dingen. Ze zijn een heel klein beetje ja. berecht in de kamer. Ja. Maar ze kunnen ontaarden. Ja. En waar je op een gegeven moment nu naartoe dreigt te glijden. Over die, over die, met, met, met, met, met Geert Wilders en Ayane Asi Ali. En, en de cartoons en, en Salman Rushdie. Mm -hmm. Dat mensen dus. Zeggen van, nou het is eigenlijk begonnen in 1989 met, met de fatwa over Rusty. Van ja, maar ja, maar ja, als hij nou eens dat boek nou maar eens niet had geschreven. Het hm. ja, is 1400 en, jaar geleden begonnen, volgens mij. Als je eh, ja. causaliteit wil, maar goed, dat zit ook weer in het boek. Ja, nou ja, ja. zelfs over die, die korte rokjes, dus, als je het. Uh, heel concreet maakt, dan denk ik van ja... als je als vrouw je compleet dronken laat voeren... en om twee uur s'nachts in een hele slechte wijk... heel schaars gekleed... totaal bezopen rondloopt... Ja, dan heb ik zelf ook wel zoiets van... ja, kijk, ja. het is niet terecht... dat iemand dan verkracht wordt of zo. Dat vind nee. ik nooit terecht. Maar... Aan de andere kant denk ik... helemaal handig was het niet. Nee, maar, dat is een Zeggen, maar op een gegeven moment is het zo... Uh, zo'n kort rokje... en op een gegeven moment kan je... bij wijze van spreken niet meer in een normaal kort rokje... Ja. en uh, kan je nergens meer rondlopen... en, en ook in niet overdag. Het is ja. Kon, maar het is conceptuele ja. verwarring... want we noemen dat dan victim blaming. Hè? Maar het is geen ja. victim blaming om mensen te adviseren... want ze zijn nog geen slachtoffer. Nee. Van ja. hey, pas op, doe je deur op slot. He, uh, als, je, nou, als je in je eentje weggaat... en je hebt niemand bij je om te laten zien... Um, dat je bezet bent. Want je, het is heel lullig rottig. Je communiceert met hoe je kleedt. Communiceer je iets naar de wereld. Ja. je ziet in de menstruatiecyclus van een vrouw zie je ook dat naarmate ze dus vruchtbaarder wordt, de decolleté dieper wordt en de rok korter. Dat is vrij simpel. Je signaleert namelijk: ik ben approachable. Mm -hmm. Maar je hoopt dat het door de juiste gebeurt. Mm -hmm. Nou is dus iemand die uh, dat uh, als een soort invitatie ziet. Dat klopt een heel klein beetje. Uh -huh. Maar de invitatie uh -huh. is tot uh, benaderen... en Precies. dan kan de dame ja. in kwestie kiezen voor afwijzen of niet. Dat is, dat, is de, dat is de macht die zij in dat geval heeft. Iemand die dat schaadt... staat overigens als eerste in de rij... om een scherp geslepen tandenborstel... tussen zijn ribben te krijgen in de gevangenis. Daar is iedereen het al over eens dat dat niet deugt. Uh, maar er zit wel een bepaalde wijsheid in. Van je hebt ja. ook zelfverantwoordelijkheid... voor hoe je je presenteert. Nieuw! Doneren aan de Batavire Podcast...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 Wie, wie zich op het korte rokjesprincipe beroept. Ik, heb, ik, ik weet niet of ik het in dit boek... Uh, Bardo, Laci, Wellbeck en Wilders heb gedaan... of in een ander boek. Maar ik heb eens een keer een, ook een voorbeeld uitgewerkt... van mijn advies aan, aan mijn dochter. Uh, mijn dochter is 19 jaar oud... en toen op het moment dat ik dat schreef... was ze misschien 17 of 18. Nou, ik geloof dat ik wel tegen mijn dochter moet zeggen... luister eens, je kan beter niet... Uh, ...in het donker door het Beatrixpark of door het vondelpark uh, ja. gaan fietsen. Alleen, mag nou de politie het zeggen? Dat is een beetje iets oh, anders. Ja. Op het ja. moment dus dat de politie dat zegt... ...of de burgemeester zegt het... ...dan geven ze eigenlijk een stuk publiek domein om. En uh, wat ik merk dus met die, uh, al die agressieve reacties op, uh, ja, op boeken... Dat is dat het, dat het hoogwaardigheidsbekleders die zijn en mensen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de open ja Ja, maar ja, wat je nou gedaan hebt. En, die, en, die, en, en, en hun eigen falen ten aanzien van de handhaving van het geweldsmonopolie van de overheid. Hè, hun falen dekken ze af door de, door, door, door de schuld eigenlijk te leggen bij het slachtoffer. En dat is heel verkeerd. Maar, ja. maar de concepten worden hier ook gewoon slordig gebruikt. Want jij bent niet verontwaardigd over de verontwaardiging over een boek toch dat, als je, De verontwaardiging over een boek, ja, die, is die kun je begrijpen in zekere zin. een yeah. wereldreligie, yeah. een miljard mensen, uh, dat die zich daardoor gekwetst voelen... en dat die gekwetsting die kan gemanipuleerd worden voor politieke doeleinden Dat is op yeah. zich niet verrassend, yeah. maar daarop volgt een fatwa, een doodstraf. Yeah. En daarin zit hem het ding wat... ...niet legaal is, wat de heer die ook niet verdient... ...net zoals iemand nee. die zich uiterst uh, seksueel provocatief kleedt... ...niet verdient nee. om aangeraakt ja. te worden zonder dat we daarom vragen. Maar ben je wel bewust dat als je je op een ja. bepaalde tijd... ...op een bepaalde plek in je eentje bevindt met nogal uitdagende kleding... ...ben je bewust dat je het risico vergroot? Ik zie er ja, ook uit als een, als een ja, white boy met zeker. een dure iPhone... ...en als ik in een verkeerde wijk woon... Dan weet, loop, ...dan weet ik ook dat ik een risico loop... ...want ik zie eruit als het ja. voor mij al wat te halen is... Ja, zullen ja, dus dus, we wat uh, wel zeggen? Ja, nou, de... wat ik ook wilde nog zeggen, dus dat, dat je uh, wat, wat onvoldoende in die hele discussie over de vrijheid van uh, expressie en de grenzen daarvan, onvoldoende wordt meegenomen naar mijn smaak, dat is dat er ook altijd mensen moeten zijn en blijven die de dingen zeggen waar anderen aanstoot aan nemen, wanneer ja. er een hoger doel mee gediend is. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja luister eens, als jij, um, uh, je kan tegen Galileo zeggen, ja luister joh, dat heb je toch een beetje onhandig gedaan. Want als jij nou, je moet gewoon even een paar honderd jaar wachten, dan is die kerk er wel aan toe aan dat nieuwe wereldbeeld van jou. Maar jij gaat natuurlijk op de punt van de bajonet, ga je dat van de daken schreeuwen? Dat, dat is toch niet zo verstandig? Dan is het antwoord van Galileo, ja maar luister eens, het is wetenschappelijk waar. Ik heb de taak om de wetenschappelijke waarheid wat verder te brengen. Uh, en datzelfde antwoord zou ook Darwin je geven op het moment dat er dus een, een, een, een, een uh, storm van verontwaardiging komt over, de, over, over, over dat de mens van de aap afstand zoals dus ja, ja, ja. Nou ja, sorry, maar ik moet het toch even doen, want de wetenschappelijke waarheid moet verder gaan. Ja, nou, dat geldt ook. Uh, in deze discussie. Hoewel het niet, wordt, uh, niet zo wordt onderkend. Mm -hmm. Dus mensen als, als Wilders en Ayaan Hirsi Ali. Die worden als provocateurs neergezet. Terwijl ik denk. Nee, maar het is ietsje meer dan provocateur. Ja. Uh, ze hebben een bepaald verhaal. En ze vinden het belangrijk om dat verhaal te vertellen. Uh, Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali wilden iets met hun film. Zij wilden... Uh, Onderdrukking van de vrouwen in de islamitische wereld aan de orde stellen. Dat ja. was hun doel. Nou, nee, het was provocatie. Nee, ja, het was, was provocatie. Ook provocatie. Zoals, zoals Darwin ook provocatie was en Galileo provocatie was. Of Socrates provocatie is of Spinoza provocatie. Het zijn allemaal ja. mensen die problemen hebben gehad met, uh, met, met, met de autoriteiten of met, of met individuele mensen of met de kerk of wat uh, dan ook. Uh, Gandhi, maar, Martin Luther King. Ja, figuren. Precies, precies, precies. Ik wilde me, me afvragen. Nu gaat het ja. over mensen die een hoger doel hebben. Of de wetenschap. Of inderdaad het aankaarten van reële maatschappelijke bedreigingen. Ja. Maar al is het alleen maar provocatie. Uh, en bijvoorbeeld, uh, waar we het net ook heel even kort over hebben. Milo Yiannopoulos. Die, die test dus eigenlijk de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Puur door te provoceren, Wel met een <coughs> kennis van waarheid altijd. Uh, maar uitspraken als feminisme, is cancer. Dat soort dingen zijn echt om meer de, de de ja, heb ik het idee dat het hem gaat om het hogere doel van puur de vrijheid van meningsuiting mm -hmm. uh, testen als het ware of aantonen dat die onder druk staat. Komt, en, uh, ja, dat dus denk ik denk ook, zeker zonder nou, hoger zo. doel ook dat dat ah, dat zelfs dat, dat, dat scherm. En er is een hoger doel ja, is wat je zegt. Kijk het hogere ja, doel ja. is dan dat je vindt dat dat je constateert dat een bepaald principe onder druk staat. Uh, en dat je vindt dat er iets moet gebeuren om dat principe te verdedigen. Ja. En dan ga je, dat, dan, ga je dan, dan een bepaalde strategie voor kiezen. Ja. Het, het mooiste voorbeeld vind ik 2005, de Deense cartoonaffaire. Waarom heeft de Jielands poster die twaalf cartoons nou eigenlijk gepubliceerd in die krant, de poster? Dat was, dat was de oorspronkelijke bedoeling van, van Fleming Rose, de, de, de culture editor van die krant, om te testen, te testen: het was eigenlijk een sociaal experiment hoe het zat met de vrijheid van expressie. Wat gebeurt er nou eigenlijk? He, dus in 2005 ja. is het zo dat hij die cartoons gepubliceerd heeft. 2004 was Theo van Gogh vermoord in Nederland. He, dat was de act, de, en, en Theo van Gogh was het opstapje voor de Deense cartoonaffaire. Veel mensen weten dat niet. Die zien Theo van Gogh als iets, iets volstrekt nationaals. Nee, ja. dat zat in een internationale discussie. Dus Fleming Rose, die, dat heeft hij ook in zijn autobiografie gezegd. Ik wilde kijken of je dus in Denemarken... ...cartoons kon publiceren... ...die ook wat kritisch, ironisch, satirisch waren... ...over de profeet. Ja. Dat wilde hij... Die, die. ...nou ja, dat hebben we dus gezien... Uh, ...en, en we, dat dat kennelijk niet kon... Ja. <laughs> ...en dat dat... Ja. En, ...en dat je dus van de, uh, van, de, van, de, van de... ...van de Deense cartoon affaire... ...uiteindelijk tien jaar later... ...dat is precies tien jaar door... Tussen uh, uh, door rolt naar de Franse cartoonaffaire met de liquidatie van. Uh, van twaalf mensen uh, ja. uh, van Charlie Hebdo. Ja. Maar wat ik jammer uh, uh, en, en in zekere zin frustrerend vind, dat is dat dat niet als zodanig wordt herkend. Terwijl ik denk dus dat de Deense cartoonisten en de Franse cartoonisten. Uh, waarvan er dus twaalf daarvoor met hun leven um, uh, uh, hebben betaald... Ja. dat die bezig waren met een belangrijk sociaal experiment... om de vrijheid van expressie uh, hoog te houden. Um, en ja... Dat is eigenlijk ook een, een beetje een publieke opdracht die ze daarmee hebben. Want ze houden een principe hoog... wat wij alleen maar in, de, in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben neergelegd... en in de universele Verklaring voor de Rechten van de, van de Mens hebben neergelegd in 1948... en denken, nou, nou zijn we klaar. Nu staat het op papier. Nu hoeven we verder ja. niks meer te doen, dat is een eeuwig... Cult nee, dat is helemaal niet zo. Dan staat het er, maar dan moet het nog worden bevochten... ten opzichte van diegenen ja. uh, die vinden... Dat ze dat wel op zeep kunnen uh, brengen. Ja, want en, juist al die verdragen worden nu gebruikt om eigenlijk de vrijvermeningshouding in te perken juist. Nou ja, dat is een ander uh, heel merkwaardig, uh, ja, een beetje pervers cultureel uh, proces. Dat die, die, dat die, die, die mensenrechten zoals die in die verdragen staan, dat, die, dat er een hele vreemde uitleg aan wordt gegeven. Maar die zijn niet, dat probleem, die kun je tegen elkaar gebruiken. Die je kunt je tegen elkaar gebruiken, althans. Ja, ik, nou ja, ik heb nog wel een beetje de potentie dat, dat, dat, als, dat ik dat niet doe. Dat, dus als ik een uitleg geef aan die, aan die mensenrechten, dat het een goede uitleg is. Maar ik, ik, ik moet wel constateren dat, dat diegenen die eigenlijk geroepen zijn om die principes te verdedigen. De Nederlandse rechtelijke macht, de Franse rechtelijke macht... Uh, de, de, de, ...de belangrijke apparatjes in, in de Raad van Europa... ...dat die een zodanige uitleg geven aan al die principes... ...dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat precies het tegenovergestelde bewerkstelligen ...wat eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling is... Uh, van, de, ...van de makers van die verdragen. Ja. ja, ze worden misbruikt als het ware voor ja. een heel ander politiek doel. Ze worden misbruikt voor een heel ander politiek doel. Uh, uh, ja, soms om... Uh, uh, ...nou ja, soms om mensen als, als, als, als, als Wilders van Goch en Ayaan hier ja. Ali het zwijgen op te leggen. Uh, ze worden soms ook geclaimd door jihadisten vinden dat ze... Uh, uh, ...dat hen niks in weg gelegd mag worden. Ja, uh, ja. Hè? Dus, dus het is een heel... Uh, ik ben niet tegen mensenrechten. Ik ben ook niet tegen democratie en ook niet tegen rechtsstaat. In tegendeel, ik denk dat het idealen zijn die we moeten verdedigen. Ja. Maar het is echt een hele zware klus om dat op een goede manier te doen. Ja. Ja, om dat goed te definiëren, goed te beschermen. Ja, en, uh, en de mensen de zijn denklui en ze maken allerlei fouten. Uh, ja. Nou ja, en een voorbeeld daarvan is dus de laatste veroordeling wat mij betreft dan van, uh, van Geert Wilders door de, door de rechtbank. Dat is dus eigenlijk heel, uh, heel slecht voor de rechtsstaat dat ja. dat gebeurd is. Ja, en het geeft ook wel een bepaalde willekeur eraan. Dat, dat, dat ik denk van op een gegeven moment krijg je een situatie als het allemaal... ...in wetten gevangen wordt en gecriminaliseerd wordt. En ook bijvoorbeeld... ...als de genderneutraliteitsdiscussie van de laatste tijd... ...dat is ook weer het... Uh, uh, ja. ...het... Uh, ja, het, het ja, vind ik een totalitair trekje dat je taal wilt ja. controleren, zeg maar. Ja. Ja. Um, en op een gegeven moment is iedereen... Hè, want als ik bijvoorbeeld weiger genderneutraal taalgebruik te gebruiken... Dan ben ik dus fout. Dus op een gegeven moment is iedereen strafbaar, als het ware. Oh, ja, ja, ja. En dan kunnen ze dus op totale willekeur uh, mensen eigenlijk straffen. Of in ieder geval veroordelen. Ja. En dat vind ik het gevaarlijke eraan. Dat het, dat het een, een niet-objectiviteit... Hmm. Aan de wet ja, is natuurlijk nooit... Uh, ik ben helemaal geen jurist. Maar is natuurlijk nooit volledig objectief. En zal altijd voor interpretatie in vatbaar zijn. Maar het maakt het allemaal heel subjectief. En dat vind ik vrij gevaarlijk. Dat op een gegeven moment ja, iedereen ik ben het fout het ben eens. Nou ja, Het antwoord hierop is... dat dus die rechtelijke macht... en het openbaar ministerie... die moet dus niet, moeten zich niet voor het karretje laten spannen... van identity politics. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus, die, dus ja. je moet dus hopen dat die, dat die rechtelijke macht... Die straten dat die uh, zo, zo, zo veel, uh, over zoveel kritische, kritische vermogen beschikken. En zo goed worden opgeleid. Ja. Dat ze zo, dus dat ze dat doorzien, ja. dat ze niet mee moeten waaien met allerlei modieuze flauwekul. Ja. Maar dat is niet... Dat, dat is dus een, uh, dat is een beetje een, een loffelijk streven wat ik hier ja. formuleer. En uh, niemand kan zich helemaal... Ja, no man is an island. Niemand kan zich ja. helemaal bevrijden van zijn cultuur. Dus als je maar voldoende... Uh, als die, die, die, die, die meldpuntencultuur en die verontwaardigingscultuur... Ja. Dat kan je toch niet zeggen. En, en als dat maar voldoende cultureel gezien dominant wordt... dan komt er een moment waarop ook Openbaar Ministerie... en rechterlijke macht gaan capituleren... Ja. Ja. Ja, en dat, dat, dat begint al een beetje met die aangiftecultuur. Um, wat, er zou, wat er in, in, in uh, om even met die veroorde op die veroordeling van Geert Wilders terug te komen. Wat er had moeten gebeuren, dat is dat het openbaar ministerie en de rechtelijke macht. Dat ze als het ware zeggen, nou ja, we kunnen wel 6500 mensen aangifte uh, hebben gedaan. Maar ja. dat zegt ons nog niks. Wij vinden dat een, op ja. zichzelf, zoals ik het heb beschreven, een uh, erosie van de tolerantie. En, en we willen ja. deze mensen enigszins vermanend toespreken dat u leeft in een democratie. En uh, als diversiteit u werkelijk zo aan het hart is als u, als u denkt dat het het geval is. Dan moet u kunnen leven met het feit dat er andere mensen soms dingen zeggen waar u het niet mee ja. eens bent. Ja. Uh, dat geeft ja. helemaal niks. Dat, dat, nee. is, dat is een... Dat is een uh, uh, ...een democratische cultuur... Dat, ...dat sommige mensen zeggen... ...nou ik zou liever hebben dat er meer Marokkanen... ...in Nederland wonen... ...en anderen zeggen... ...nou ik zou liever hebben dat er minder Marokkanen... ...in Nederland wonen. Niks meer dan dat. Nee. Uh, uh, iedereen nee. blij. Maar dat ja. is niet de De, de praktijk de is dat, dat, dat de identiteit van de klager... ...alles bepalend is. In, deze, ja. in dit geval. Mm -hmm. Ja, en ook dat ze een bepaalde egemonie willen realiseren. Nou, okay. Dat ze dus niet yeah. streven naar een wereld waarin verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan. Dat er dus maar een beperkte rol yeah. van de overheid daarin is. En dat je daar buiten gewoon een heel publiek debat hebt. Yeah. Uh, waarin uh, mm -hmm. ja, de free marketplace of ideas zeg maar. Yeah. Uh, waarin allerlei ideeën kunnen, kunnen bestaan. Yeah. En, en het lijkt alsof ze juist willen dat die overheid zich uitbreidt en in invloedt en dus de boel wil censureren. Ja. Yeah. Want journalisten die zijn ook, worden hem ook meteen aangegeven. Mm. Dat vind ik een heel gevaarlijk iets. Er, zijn, er ja. zijn een paar... Dit principe, wat een heel lovenswaardig principe is. Mensen niet kwetsen. Dat is fatsoenlijk. Mensen niet kwetsen. nou Het, het, het ja. is fatsoenlijk. Ik vind het op zich... Op zich als, als het over als ja. kan, niet. Ja. Maar volgens ja. mij heeft de moslimbroederschap... Nu wordt het conspiratoriaal... Zelf aangegeven... Dergelijke westerse waarden tegen het Westen te willen gebruiken in hun eigen manifest, The ja. Project. Ja, dat okay. is na te lezen. Dat is gewoon te controleren, ja. schoon te verifiëren. Die hebben dat zelf ja. ook gezegd. Dat ze dat soort dingen gaan co-opteren. Daarom ja. stemmen ze vaak ook links. Als ze ingezetenen zijn in Europa. Dat is ja. goed recht. Ja. Um, maar die dingen zijn zo, zoals ik zeggen, abusogeen. Die, ja. um, die principes, iedereen moet dat eigenlijk onderschrijven: hm. vrije meningsuiting, wil het ook werken. Uh, want anders kun je het ja. gewoon ja. tegen zichzelf gebruiken. Dan kun je gewoon ja. en, en dat is lastig. Hoe verifieer je nou of mensen dat al dan niet willen? Ik zou zeggen als iemand, de profeet Mohammed, als de meest perfecte man wiens voorbeeld gevolgd dient te worden. Als iemand dat heeft als hoogste transcendente waarde. Mm -hmm. Dan is hij bijna haast per definitie ongeschikt om deel te nemen daaraan. En dat zou dan neerkomen op discriminatie op basis van een contingente eigenschap. Ja. Maar, het is wel, maar ik denk ook dat het een keuze is, die islamitische identiteit. Nou ja, dan, dan, dan, dan krijg je een beetje uh, wat, wat ook in het boek beschreven wordt. De um, uh, citaat van Müller uit zijn boek De Aanslag. Hm. De criminalisering en strafrechtig sanctioneren van aanzetten tot haat. Dat, uh, er staat iets van de, de verzetstrijder die zelf gedood heeft en de haten in naam van het licht... En zij, denken we nu over religieus terrorisme, haten in de naam van duisternis. Wij haten de haat, daarom is onze haat beter dan de hunne. Uh, en zij haten de liefde zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen het verlichtingsproject ja, gebaseerd goed, is op onze door... waarde is dat ze dus mee kunnen doen in het debat, mee kunnen doen met de democratie, terwijl ze misschien tegen de democratie zijn en via de democratie ook net als dat ze via de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van meningsuiting willen kapot maken, ja. uh, via de democratie misschien de democratie kapot willen maken. Uh, ja. Ja, hoe tolerant kun je zijn ten opzichte van intolerantie? Uh, wat mij betreft niet, de, en, uh, of althans, de, de, de, uh, mijn, mijn, mijn uh, liefde voor de vrijheid van meningsuiting gaat ook niet zo ver dat ik vind dat er geen enkele beperking moet zijn op de vrijheid van meningsuiting. Dus de vrijheid van meningsuiting moet in, bijvoorbeeld in die zin beperkt zijn dat uh, oproepen tot uh, fysieke geweldsuitoefening tegen een bepaalde persoon, uh, uh, moet je strafbaar uh, hebben en houden. Hè, dus uh, de, de, de, de fatwa van Rushdie, zeg ik dan altijd. Of over Rushdie, moet ik zeggen. Die wordt niet beschermd, wat mij betreft, door de vrijheid van meningsuiting. Als iemand ja. zegt, nou ja, die Ayatollah mening mag toch wel zeggen, die man moet dood. Dat is zijn mening. Dan zeg ik, ja, dat, is, dat kan. Maar dat is toch niet een, uh, een, een mening die beschermd moet worden door de vrijheid van expressie. Ja. Uh, heel dat interessant dat is dat ook het punt uh, wat je noemt. Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe, wat zijn de grenzen van de free marketplace mm -hmm. of ideas? Mm -hmm. Zijn er bepaalde ideas waarvan je kunt zeggen, die laten we niet toe tot de free marketplace? Ja. Die gaan we echt uh, legislatief en uh, justitieel uitsluiten. Naar mijn spraak is het antwoord op die vraag, ja. Sommige dingen moet je inderdaad verbieden. Ik heb er net een voorbeeld van gegeven mm -hmm. van dat oproepen tot geweld. Ja. Maar bijvoorbeeld ook uh, het oproepen om de democratie als geheel systeem af te schaffen. Een interessante zaak. Uh, ik zou zeggen dat dat kun je niet gedogen. Uh, als, dus de, uh, als, er men, als er groepen zijn die, die het democratisch proces willen gebruiken om een einde te maken aan de democratie, dan hoef je die groepen niet toe te laten als gesprekspartners in het democratisch proces. Ja. Dat is natuurlijk ook wat ze in Berkeley voor ogen hebben... met Milo Giannopoulos. Ja. Er zit wel ergens een goed principe... hebben ze in hun ja. achterhoofd. Ze passen het leen totaal, he? totaal niet goed toe. Ze passen het toe op de verkeerde uh, mensen. Maar ik vind wel dat je... Uh, um, uh, nou ja, goed, het, het klassieke voorbeeld is 1928... Joseph Goebbels... Die, die, die, die de reisstaak binnenkomt... met de nazi's... en die dan duidelijk zegt... tegen... Um, uh, iedereen die het maar wil horen... luister eens, wij zijn uh, uh, wolven in schaapskleren. Wij komen hier niet om, om mee te doen met het democratisch proces. We komen om een beetje mee te doen... maar daarna om ja. het af te schaffen. Uh, ik geloof dat je dat niet hoeft te gedogen als democratie. Ja. Dat wil dus zeggen, er zijn grenzen... zo kan je het ook formuleren... er zijn grenzen aan de tolerantie. En dat concept van democratie... wat je dan aanhangt, dat heet weerbare democratie. Dat is dus niet een onbeperkte democratie. Geen weerloze democratie, maar een weerbare democratie. Of in het, in het Duits, strijdbare democratie. Of in het Engels oh, klinkt, militant democratie. In het Duits klinkt altijd beter. Ja, ja. Ja, hoewel het woord strijdbaarder worden sommige mensen al heel, uh, worden al heel nerveus daarvan. Maar, maar goed, de, de, Die, uh, uh, ja, dus... Uh, die hebben, dat, maar hoe zou zoiets zeggen? eruit zien, Dus de, dat... de moslimbroederschap is een voorbeeld daarvan. Dus, uh, nou, in Egypte hebben ze het dus, dus gedaan. De moslimbroederschap, die, die, die, die uh, streeft daar voortdurend. Uh, en, en, en als ze de kans zouden krijgen, ook in Europa. Die streeft naar gebruikmaking van democratische middelen. Om, om uiteindelijk de democratie af te schaffen. Ja, en, uh, ja dat, want de democratie of vrijheid van meningsuiting kan dat soort dingen niet tolereren. Omdat ze zichzelf daarmee opheft. Ja, uh, uh, de ja, dus nou ja, het kan van, niet eens als klopt. onderdeel van democratie of vrijheid van mening zijn? Nou, sommigen zien het wel zo, maar er zijn ook sommigen die het niet zo zien. En, en, en, en ik heb me laten inspireren en ook uh, en, aan iemand die hier ook werkt, Bastiaan uh, Rijpkema, in een hm. boek over weerbare democratie. Um, wij hebben ons laten inspireren door een Amsterdamse staatsrechtsverleerde en zekere Georges van den Berg die in 1936 een uh, reden heeft gehouden, de democratische staten en de niet democratische partijen en in die reden daar uh, werpt hij de vraag op ja, moeten we nou als democraten gedogen dat, uh, dat eventueel nazi's uh, gebruik gaan maken van het meerderheidsprincipe om de democratie af te schaffen en ja. naar zijn spraak hoeven we dat niet te gedogen en dan is zijn argumentatie dat um, uh, democratie is meer dan alleen maar meerderheidsbeslissingen. Ja. Democratie is ook het principe van herzienbaarheid. Een be, be, bepaald besluit dat je een keer genomen hebt... dat kan je later weer herzien ja. door het opnieuw te gaan bekijken. Maar ja. wat nou als je de hele democratie afschaft en die heb je in een dictatuur veranderd... Ja. dan kan je nooit meer een bepaald besluit, kan je nooit meer herzien. Dan is alleen door middel van een revolutie kan je dan weer je... of een staatsgreep of het vermoorden van ja. je... Leider, ik vertelde net dat ik naar die, uh, naar de, over die Romeinse Sezen. keizers aan het lezen ben, kan je alleen dus voor het vermoorden van de lijst, kan je opnieuw weer je, je democratische beslissingsmacht terugkrijgen. En daarom um, uh, ja, hoef je dus die, uh, die uh, afschaffing van de democratie langs meerderheidsbeslissingen, hoef je niet als onderdeel van de democratische gedachten te accepteren. Maar dat meerderheidsprincipe is natuurlijk ook niet zomaar een beslissing, ...in de democratische situatie... ...maar dus die gaat daar aan vooraf. Daar is ook niet met de meerderheid over gestemd. Over de legitimiteit daarvan. Nee, dus je zou kunnen zeggen dat het ja. is een ondersteunend iets Dat is niet een beslissing die zomaar kan worden teruggeroepen. Want ja. eigenlijk is het een... ...wat, wat de naties toen wilden was die beslissing herroepen. Want die ja. konden de dictatuur ja. uitroepen... ...zodra ze de meerderheid hadden. Ja. En je kunt zeggen ja, maar dat is, daar gaan we niet, dat is niet... ...voor discussie vatbaar. Dat is, de, dat is het fundament. Dus dat, dat ja. moet je... ...dat is net als met Heidegger dat je de zijnden ...en het zijn niet moet... Ja, dus, Esoterisch, maar dat je die niet met elkaar moet verwarren... ...en in een democratische nee. zin denk dat... ...die dezelfde verhouding hebben. Ja, nou, misschien is dat interessant... ...aanvullend argument, ik heb er nog nooit zo... Uh, ...tegen gekeken, maar ja, dat heb je inderdaad gelijk in. Ja, uh, dat, dat vind je bij Van den Berg niet, maar... ...die nee, zit dekken. het heel sterk op die herzienbaarheid... ...maar inderdaad, het is eigenlijk een heel algemeen principe. Het is ook, ik bedoel, het is ook iets... Uh, ...je kan het ook toepassen op... Uh, ...op de euthanasiediscussie discussie ...en de zelfmoord-discussie uh, ...in beginsel heb je... In het beginsel heb je respect voor iemand. Heb je beslissingen? Je hebt respect voor de beslissingen van je vriend of zo. Maar wat nou als je vriend zegt: van ja, nu moet je me even doodmaken. of nu moet je me even over de rand duwen. Mm. Uh, en dan zeg je: ja, dat doe ik toch even niet mee, mee. En je, ja, zo. maar je hebt toch respect voor, mij, voor mijn autonome beslissingen? Ja. ja, maar als ik je over de rand duw, is dat wel de laatste beslissing. En ik heb ja. eigenlijk. Ik, had, ik, had mocht, ik heb respect voor jou als beslissingenmaker, ook nog voor een verdere toekomst. Dus mm. daarom oh, werk ja. niet ja. mee aan je, aan je zelfmoord. Kan je zeggen. Ja, oh, dat hè? is een mooi aanloop, ja. denk ik. ik. Ik werk niet mee aan je beslissing omdat ik juist dat beslissings. Ik wil je nog meer beslissingen ja. laten ja. maken ja. dan ja. deze ja. ene beslissing. Ja. Zit er zitten ja. wel meer beslissingen in ik jou. Ja. Ja. We gaan een beetje richting de afronding maar van ik, de dus, ik, een paar, uh, podcast. Een paar dingen die... die, die uh, er is één belangrijk ding. De, er zijn een paar belangrijke dingen hoor. Maar het belangrijkste vind ik... Um, vrije meningsuiting. Dat wordt denk ik de afgelopen tien jaar... Is dat verworden in het maatschappelijk discours... Tot een recht naast de rechten. Naast oh. de, de andere rechten. En volgens mij, zoals dus ik net zei over de zijnde en het zijn... Is dat in dit geval vrije meningsuiting ook een noodzakelijke uh, voorwaarden voor het goed functioneren van een uh, open samenleving voor een, voor een democratische samenleving is dat niet zomaar een recht en, en nee, daarom, daarin daar stuurde ik een mail geloof ik waarin ik zei, ik wil eigenlijk ook nadenken over de spinozistische grondslagen van ah, ja, ja, de vrije mens ja, ja. ja. hij zegt, dat is het mechanisme waarmee we ervoor zorgen dat de boel niet ontspoort, ja. dat is het noodventiel waar Thierry Baudet over heeft als hij het ja. heeft over, over ja. de referenda ja. Is de vrije meningsuiting het noodventiel als het gaat om... dat we niet slaags raken met elkaar? Ja. En, en volgens mij is, is dat, een beetje, is dat een, verge, een beetje vergeten. Het is ook een soort luxe product, vrije meningsuiting. Het is, het is heel vergeten en het is een heel goed punt dat je maakt. Er is dus een, uh, een uh, discussie geweest over vrijheid van meningsuiting... Uh, nog in de tijd van Fortuyn, zo 2001, 2002... zo'n beetje in die, in die, in die, in die tijd... En uh, Fortuyn uh, wilde toen ook een, een, die, die vrijheid van meningsuiting. Dat is een heel belangrijk principe. En toen was het, het, het, de reactie, uh, met name toen van de gevestigde partijen, met name D66, met name Tom de Graaf, die toen minister van Binnenlandse Zaken was: wij hebben geen uh, hiërarchie van grondrechten. De ja. hiërarchie van grondrechten is er niet. Grondrechten kunnen in elke situatie tegen elkaar worden afgewogen. Huh? En, uh, ja, nee, dat, dat, dat is de, dat is de, de, de, de standaardopvatting. Geen hiërarchie van grondrechten. Mm -hmm. uh, wow. uh, dus geen speciale positie voor de vrijheid van, uh, van meningsuiting. Het moet telkens maar uh, ja, in, in de concrete situatie blijken welk uh, grondrechten voorrang heeft. En dan ja. gaan we dus naar maar de totale willekeur waarin Nou, je... ik, vind het, ik, ik vind het punt wat je maakt heel goed. Dat, dat uh, uh, ja, het, je legt dan met die geen hiërarchie van grondrechten leg je te veel in handen van de rechtelijke macht. Want bij botsende grondrechten moet er altijd uh, één prevaleren. Nou, dan vind ik dat je als, als uh, theoreticus en ook als wetgever toch... ...misschien iets in handen moet geven... ...aan die rechtelijke macht om die beslissing... Uh, ...naar behoren te maken. Uh, ik heb niet zoveel vertrouwen in de rechtelijke macht... ...dat ik het helemaal aan hun wil overlaten. Uh, uh, maar ook het punt is... ...een uh, heel goed punt dat je maakt... Sommige, ...sommige mensenrechten... ...of sommige grondrechten zijn toch wel belangrijker... ...dan andere. Ik maak dan altijd... Uh, ...geef dan altijd het voorbeeld van de... Het recht om te genieten van kunst. Wat in de uh, um, uh, universele verklaring voor de rechten van de mens staat. Nou weet ik dat Slata in ieder geval die kunst heel hoog in het vaandel heeft. Maar is het nou net zo hoog als het recht om niet gemarteld te worden. fysiek gemarteld worden. <laughs> weet je, en dan denk ik van nou nee dat, dat is toch een beetje verschil. Dus recht om te genieten van kunst dat is mooi als het er is. Maar het recht ja. om niet gemarteld te worden is ja, precies Grondrecht relativisme en, en, hebben ja. we hier dan eigenlijk met Ja aan. mooie term. Grondrecht. Dat is, is wat hier gebeurt. Ja, die nemen we over. Als ik op een gegeven moment vind dat er een esthetiek zit in het martelen van mensen, dan gaat het ja. martelen, niet martelen van mensen wow. toch wel voor het esthetische ah, ja. ja, Precies. Ik denk dat martelen is dat. Niet dat ik een... vind dat. Maar nou dat ja, heeft dat een heel soort... esthetisch component. Die werkt, nou, maar dat is ook wel het, het ergste. Dat, daar is enorm over nagedacht. We zijn mensen, ja, dat waar, waar, waar ja, kunnen dus. het invoelen. Ja, sommige ja. Ja, ja, ja, Vaak heel elegant. Ja. De, nou, ja, nou... ja, ja, ja, ja. ja, dat zeggen sommige mensen van de stierengevechten ook. Ja, het zijn wel mooie kostuums. alleen. Ja. Die stieren, worden het wel lachen als, als ze zo'n stierengevechten aan ja. stukken reten. Maar de, ik wou de, de, de, ja, het, het gesprek een beetje gaan afronden met een blik op de toekomst, denk ik. Um, we hebben het net gehad over Gubbels en naties die dus gebruik willen maken van democratie om yeah. democratie af te schaffen. Yeah. Um, en, maar ik denk, ja, de goede naties, neonaties zijn niet echt een hele reële bedreiging. Dat is nee. niet een hele grote groep mensen in Nederland. Ja. Uh, ik schijn te kast, er eens te zijn, hè? Ja, wij zijn ja, ja. ook al geframed als, neo als mislukte neonatie trouwens. En polderfascist, ja. ja polderfascist. Maar mislukte nee, dus dat, dat, dat is toch ook wat terug. Dat je dat nog niet eens gelukt is ook. Dat, nee, nee, ook nee, precies. Al als... nee, nee. Oh, mislukte oh, oh. neonatie, ja, ja, ja, ja dat is echt ja, ja. Ja, diep kwetsend. Nee, maar, ja. nee maar, is um, uh, maar bijvoorbeeld wat misschien wel een reële bedreiging is in enigszins nabije toekomst. Dat, uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld een partij als DENK, dan zie ik daar niet echt... Een hele reële bedreiging. Maar stel dat niet? bijvoorbeeld... Nou ja, misschien wel. Maar stel met, met toenemende immigratie. Met toenemende radicalisering. Ook ja. van, van sommige moslimgroepen. Dat er op een gegeven moment een soort sharia-partij komt. Ja. Zou dat dan inderdaad een voorbeeld zijn van een bedreiging van de democratie? En dat ze daar niet aan mee zouden mm -hmm. mogen doen? En zo ja, hoe ga je dat praktisch vormgeven? Lieve slats. Dat is een sharia-partij. Nou, ja, de shari goed, de shari buiten, buiten. Nee, maar ja. ze gaan zichzelf niet de sharia-partij noemen. Nee. nee. Nou, nee, ja, goed. weet ik. sharia dus, dus, heeft, heeft een hele, hele uh, grote aantrekkingskracht. De, en, ja. en, uh, ja. en mensen vinden dat toch nog altijd uh, Sorry, een heel mooi ideaal. En, en volgens, als je dan vraagt om dat toe te lichten, hoe komen de hele vage. Uh, Vage uh, bewoordingen. Dan zeg maar sharia's, rechtvaardigheid of zoiets, weet je wel. Is lang uh, uh, Ja, maar uh, ik vind uh, een. Uh, uh, de, de sharia is verkeerd. De sharia is niet democratisch. De sharia is theocratisch. De sharia is, er, is, is, is, is recht dat gemaakt wordt door mensen die helemaal niet bevoegd zijn om recht te maken. Mm -hmm. Namelijk uh, theologen. Ja. <laughs> eigenlijk uh, ja. schriftgeleerden. Uh, en bovendien is de sharia is in strijd met uh, gelijke behandeling van de vrouw. Het stelt de doodstraf op atheïsme en uh, uh, apostasie. Afvallen van het geloof. Uh, dus het is een, een rechtssysteem dat uh, fundamenteel onverenigbaar is. Met de democratische rechtsorde. Als is het ook, dat is als zodanig ook uitgesproken in 2004. Door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het is niet verenigbaar met het Europees Mensenrechtenacquis. En ik vind dus ook dat we het sharia bij de deur moeten houden. En ja. op het moment dat er een partij komt die zou zeggen wij zijn de sharia partij. Moet dat een verboden partij worden in Nederland. Dus die, die, die, die partij moet worden ontbonden. En uh, met alle macht die de democratische rechtsorde in zich heeft, uh, zou je zo'n partij, uh, nou, ja, je, je moet zo'n partij nooit aan de macht. Uh, macht heeft zij de macht, die macht op dit moment? Is, zijn er de juridische middelen om zo'n partij dan tegen te gaan? Ja hoor. Er zijn, de, de, maar als je een partij bent. Een, uh, ja, dan maar, zo? De, die, ja. Een partij kan worden on, elke vereniging kan worden ontbonden die in strijd is met de openbare orde, met de goede sneden. Ja. Ja. Het, het is, maar dat is, ik wil wel nog benadrukken, het gaat niet de sharia partijen, want dan worden ze ontbonden nee. en ze zijn niet dom. Nee. En een soumission, ja. is wat, wat hier ja. gebeurt. De sharia, dat heet dan sharia creep. Dat ja. kruipt erin. Natuurlijk. Dus in bepaalde wijken in Amsterdam en ja. Brussel ja. gaan jonge vrouwen die niet moslim zijn. Toch heel conservatief gekleed. En niet ja. alleen over straat. Ja, Omdat nou, het ja, op de korte termijn in eigen belang is. Ja. Ma Macht op zee, heeft daar een heel mooi boek over geschreven. <coughs> Choosing Sharia. Mm -hmm. uh, uh, ze heeft daar een mooi uh, uh, een Nederlandse essay geschreven. Heilige identiteiten. Uh, er is een, een televisieuitzending geweest van SBS. Die is gaan uitzoeken in hoeverre er dan toch uh, bijvoorbeeld huwelijk met meerdere vrouwen, huwelijken met meerdere vrouwen gesloten kunnen worden. Zogenaamde Sharia-huwelijken in Nederland. En die zijn ja. undercover gegaan. En SBS heeft uitge, uh, duidelijk uitgemaakt. Dat kan dus, hè. je kan dus. Er worden huwelijken gesloten. Die hebben dan. Natuurlijk volgens de Nederlandse wet geen rechtskracht, maar dat, is, dat zijn wel huwelijken die in de gemeenschap de facto. Als, als huwelijken worden erkend. Ja. Ja, dus er dus, dus, dus, uh, bestaat <kuggen> eigenlijk een soort van quasi-legale uh, uh, polyga, uh, polygamie in Nederland. Ja, voor die mensen ja, gaat en dat... ook vrouwen die dus in die huwelijken worden vastgehouden. Ja. En dat, dat is waar de, de grootste zijn. Absoluut, uh, ja. Daar, daar doet dus Fang uh, for Freedom met Shirin Moussa. Die doet daar uh, onderzoek naar. En die proberen dus dat ook tegen te gaan. Die proberen ook wetgeving te, st te, ja. te stimuleren. Die dat, uh, dat tegengaat. Ze proberen uh, uh, proefprocessen te, te voeren. Te, uh, tegen mannen die niet mee willen werken aan het ontbinden... Van een religieus huwelijk, wat, um, uh, uh, terwijl het, het, het, het wettelijke huwelijk al ontbonden is, ja. dat is het probleem met dus vrouwen die in een huwelijk gevangen worden gehouden, dat is dus dan, maar zegt de Nederlandse staat, nou, je, je huwelijk geldt niet meer hoor, dus uh, je bent nu vrij. Maar dan zitten ze nog wel, ja. hebben ze nog wel dat, dat Sharia huwelijk. Ja, en binnen en de, de gemeenschap worden sharia ja, natuurlijk precies, de, precies. Hoger en hoger dan de Nederlandse ja. rechtsstaat. En binnen sommige uh, ja. staten natuurlijk ja. ook. Dus als ze gaan reizen. Ja, Dan kan het zijn dat ze veroordeeld zijn voor de sharia. Ja, dat ja. ze een land inkomen, Bijvoorbeeld ja. om familie te bezoeken. En ja. dat ze daar ineens veroordeeld worden. Omdat ja. ze ja. Weet ik wel, overspel plegen. Of uit Zeker. het huwelijk weggevlucht zijn. Ja, dat is dus een, uh, een stevig probleem. En het moet worden aangepakt. Ja. En dat kan alleen maar worden aangepakt. Als het Nederlandse Openbaar Ministerie. Als die dus wakker wordt. Ja. En daar, dat als een probleem gaat ervaren. Hè? En, uh, ja. Als je natuurlijk een Nederlands jurist zegt, van, wat vind je daarvan? Dan u: Nou, daar ben ik het ook niet voor. Maar dan gebeurt er nog niks. Precies, dat is hetzelfde ja. als met vrouwenbesnijdenis. daar dus ja. wordt dan van zo: Ja, nee, dat, is, uh, dat, dat, dat, dat mag niet volgens de Nederlandse wet. Mm. Maar dan moet er een vervolgvraag zijn, natuurlijk. En wat doet het Openbaar Ministerie? Zijn ze daar actief mee bezig? Om dat te bestrijden. Of ja. ze houden ze zich alleen maar met snelheidsovertredingen ja. bezig. En met uh, orde zonder licht. Om, openbare orde. Dat is een hele hand. rechtsopmerking natuurlijk. Dit is super rechts. Ja. Maar openbare ordehandhaving is natuurlijk wel wat ze doen. En ik denk ja als we hiermee beginnen dan breekt de pleuris uit. Ja. Dus misschien dat daar ja. de terughoudendheid van. Nou, ik vind altijd, hebben we gewoon geen ballen om het heel plat te zeggen. Uh, maar ze, er zit natuurlijk, het is niet alleen maar lafheid. Het is ook... Um, pragmatisch, op de korte termijn is het altijd pragmatisch om erin mee te gaan. Ja, maar dat is natuurlijk ja, wat er continu gebeurt. Ja. Steeds een stapje, stapje terug. Nee, ik vind het ook geen goed idee. Maar ik denk dat nee. dat is wat er gebeurt. Ja. En naïviteit. Ja, het is, het, is, het is misschien een mixture van... Het is misschien naïviteit... Het is misschien een beetje angst... Het is misschien een beetje de vrees om voor, voor cultuur absolutist te worden... Of, of, of, of racist of homofoof of, of, homo of islamofoof of whatever... Te worden, te worden uitgekreten. Nee, ik, ik, ik denk dat dat een, een, een mengelmoes is... Maar het, moet, het, het zou niet moeten. Je moet dus... Uh, uh, cultuur is iets dat, dat moet je voortdurend blijven onderhouden. En als je dat niet doet dan verloedert het. En dat, dat, dat, geldt voor, uh, ja, dat geldt voor je keuken die je niet opruimt. Of, of je huis wat je niet onderhoudt. Maar het geldt ook voor je, voor je fundamentele principes. Dat je ze ja. moet onderhouden. En je moet ze hoog houden. En uh, nou ja, we moeten onze politieke elite moed inspreken. Om daar af en toe eens een beetje dus we <laughs> werk om, van te maken. Onze, onze juristen die bittere... Long Island Iced Tea van uh, zelfhaat, naïviteit, korte termijn pragmatisme, die cocktail uit de handen tikken, ja. drink niet meer uit die gifbeker. Ja. Dat giftige mengsel. Ja. ja, Long Island Iced Tea, dat zei ik. Ja, ik denk ja. dat het ook wel, dat het ja, realiseren. dat is realiseren. Wel mooi, heel mooi gezegd, ja. <laughs> Christopher ja. Hitchens, it's a poison challenge. chalice. A poison chalice. Ja. En dat ja. dus de impliciete... Ver, Verwijzing ja. naar Socrates die de, de scheringen. Ja, ja. uh, drink het niet. Ja. Ja. Ik denk dat dit een goed punt is ja? om het uh, af te sluiten als uh, jullie ja, verder geen uh, toevoegingen hebben. <lacht> veel en, te veel. Uh, ik denk dat het heel interessant is uh, geweest voor de nou. luisteraars om ja, de beetje grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de bedreigingen daarvan. Uh, Dank jullie wel. Ja. Dus, maar uh, maar hartelijk bedankt voor de, uh, ja. voor de deelname aan ja. deze podcast. En sorry dat ik je beschoot met die balpen, maar dat was niet de bedoeling. Ja, uh, graag gedaan. <laughs> nee, dat, dat schieten van die balpen, dat hebben de luisteraars. Die hebben dat vast die in hebben de beste. niet meegekregen. Nee, nee, maar ik wil toch nog even niet onbenoemd laten. Nee, precies. <laughs> Goed, luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.